Vijf uur. Lot Lewin met het NOS-journaal. De Turkse president Erdogan is op bezoek in het aardbevingsgebied... in het oosten van het land. De beving was gisteravond en had een kracht van 6,8. Zeker 22 mensen kwamen om het leven. Er liggen waarschijnlijk nog tientallen mensen onder het puin. Renningswerkers zijn nog steeds bezig om ze daaronder vandaan te halen. Er zijn duizenden tenten, bedden en dekens... naar de getroffen regio in Turkije gebracht. De Chinese regering stelt een taskforce in die de bestrijding van het nieuwe coronavirus in goede banen moet leiden. De taskforce komt onder leiding te staan van het politbureau, het hoogste staatsorgaan. Het aantal besmettingen ligt nu op ruim 1300 en zeker 40 mensen zijn aan de gevolgen van het virus overleden. In Amsterdam is gedemonstreerd tegen de komst van 5G-netwerken voor mobiele telefonie en internet in Nederland. De deelnemers zijn bang dat de straling van 5G tot allerlei gezondheidsproblemen gaat leiden. Honderden deelnemers deden mee aan de mars, die eindigde op het Museumplein. En ook in andere landen gingen vandaag tegenstanders van 5G de straat op. In Marokko is een schoonmaakster van de koning tot 15 jaar veroordeeld... voor het stelen van tientallen dure horloges. Dat zegt de advocaat van de vrouw tegen het Franse persbureau AFP. De vrouw zou een deel van de buit hebben omgesmolten... en verkocht aan goudhandelaren. In deze zaak zijn eerder al 14 mannen opgepakt... en veroordeeld tot maximaal 4 jaar cel. Ze zouden betrokken zijn geweest bij de goudhandel... of actief zijn geweest als tussenpersoon. En het weer, het blijft op de meeste plekken droog. Het koelt vannacht af tot het, rond het vriespunt. Morgen overwegend bewolkt in het zuidoosten kans op wat zon. En het wordt met 6 tot 9 graden iets zachter dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. De zonbakker van de ANWB. Er staan geen files.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 Wat een goed idee. DWK Media. Voor productpresentaties, bedrijfssoms, commercials, nieuwsbrieven en meer. www.dwkmedia.nl DWK Media. Namens iedereen bij de ANWB... Dank Bedankt!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 Ik zou zeggen allemaal een hele goede middag. Hier is die weer ondergetekende Fred Heijen. Bij ZFM, Entertainment voor u tot de klokjes van 7 uur en vanaf de tolweg 10A. En dat allemaal op die 106.9, 104.5 op de kabel. En, ik zou zeggen, hele goede middag heren. En goede middag Fred, gezellig. Ja, ja. Gezellig dat we erbij bij mogen zijn. <laughs> Goed gedaan. Ja, jij mag luisteren. <laughs> ja, hey Mike, uh, ja. Je hebt weer een nieuwe single uit. Yes. En eh... Uh, hij loopt goed? Ja, hij gaat uh, hartstikke lekker. We zijn, ja. ik geloof, wel, bent, uh, tegen de 10.000 op uh, YouTube, YouTube zitten. Dus dat, uh, dat gaat echt lekker. Ja, want je bent uh, met een, een radio tour bezig met de single? Ja, we zijn uh, dus... Uh, nou, gewoon de promotie natuurlijk. Ja. En, uh, we we crossen het hele land door momenteel om uh, de single lekker te promoten. En dat gaat ook naar uh, behoren. Ja, dat uh, uh, was vorig een vroegertje. <laughs> kwart over negen zaten we in de auto, dus... Oké. Okay. Nou, nu zijn we nog we gaan bezig. Waar naartoe? We waren naar Hippolytushoef. Hippolytushoef. Dat klinkt, ja. klinkt bekend. Uurtje rijden. <laughs> ja, ja, ja. Tegen Den Elder. Ja. Nou ja. Het, het, het, ja, blijven in het noorden. He. Klopt. En uh, nou, de, gewoon dankbaar dat hij gewoon overal zo lekker opgepakt wordt. Daar ben ik echt... Uh, ja, was, was, de, was de Hippolytushoef, uh, bedoel je, optreden had je daar? Of een radio station? Nee, nee, station? dus uh, een radio... Uh, uh, een interview, maar daar hebben we ook gelijk uh, vier nummers te horen gebracht. Okay. Al live in de studio. Dus dat was. Het uh, ja. okay, uh, ja, is, wel... is wat anders ja. om uh, kwart over tien s morgens lekker je liedjes te zingen. Ja, want het, is, uh, het is eigenlijk een beetje uh, toch wel welvarend gegaan. Uh, Na de zomerzon. Hè, die we allemaal 2012. Eigenlijk 12. Ja. ze nou, we willen uh, <laughs> weer even terug. Ik heb hem hier namelijk uh, ook voor me staan. Echt, uh, ja, super een superleuke plaat. Ik ben uh, nog steeds... Uh, mijn tweede single was dat. Want de allereerste was natuurlijk uh, Dromen. Ja. En na zomerszond zijn we gekomen met uh, Kom weer bij mij, volgens mij. Ja, Dromen heb ik, ja... Die had je wel op single uitgebracht, klopt, ja. ja. ja, ja die heb ik hier toen, uh, toen mogen ontvangen. Dat was eigenlijk de allereerste. En dat uh, ja, was nog niet radio-waardig. En... Mm, nou ja, nou ja. De, de, de, een leuke plaat. Alleen, ja... ja de, de productie toen de tijd was uh, voor mij doen. Momenteel was nog even minder. Dus, ja. En ik wist helemaal niet hoe het wereldje in elkaar zat. Dus uh, we hadden geen plug. We hadden helemaal niks. Nee, nou ja. Ik heb in ieder geval de zomerzon voor me staan. Superleuk. Ja, ondanks dat, uh, ondanks dat de ondanks de het flink oude spijt. De hele ja, maar wereld komt haard. en naar beneden regen. Ja, en ja wij dood. gaan voor de zomerzon. Ja, zo is het. Zomerson, Mike Daanen. Dankjewel. Die staat te stralen, het strand weer afgeladen De lucht, die is zo hemelsblauw Terrassen vol met mensen, wat valt er nog te wensen? Gezelligheid is waar ik van hou De zon begint te schijnen, zorgen gaan verdwijnen Voor net, maar altijd zomer zijn Een mens kan mij me iets maken, ik schreeuw het van de daken de zomer Laat de zomer komen, met nachten uit mijn dromen Gooi alles van je af, zonder een pardon Al die warme dagen, ons westen gaan verjagen Nu is die tijd weer hier, samen in de zomerzon.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 Tot in de late uren, hoi alles van jou, zonder een perdoor. Al die swoele nachten, ik was weer even wachten, nu is die tijd weer hier, samen in de zomerstroom. Zomerzon en dat allemaal hier in Zandvoort aan de aan het Hollweg ja, Ik heb hem heel ja, even ja. zien schijnen net. Ja, heel even. Heel eventjes. Het geel lichting, ja, het lichting uit ook hier. Hoor. Hey, um, ja, deze single uh, heb jij daar uh, ook inbreng gehad? Heb jij zelf geschreven? Uh, hoe was deze single de eigenlijk? Bedoel, ja, ja Zomerzon. Hoe was die nee, eigenlijk? Nee, op nee, die Dat uh, niet. Nou, was natuurlijk mijn tweede single, ja. die we ooit uh, uitgebracht hebben. Uh, nou, was natuurlijk nog een beetje... nog steeds wel een broekie in het wereldje natuurlijk. Je bent ja. alleen maar dankbaar dat je... Ja. hetgeen wat je het liefst doet, mag doen. Dus ik had... Uh, lieve Wendy Ben Wendy misschien ook wel bekend voor je. Ja. Collega en een hele lieve vriendin geworden. Die heeft haar eigen studio. En die heeft eigenlijk het hele liedje... Uh, geschreven. En gemaakt. Okay. En, uh, ja, super blij mee alleen we hebben toen de tijd nog uh, ja we geen ik had er allemaal niet zoveel verstand van dus geen plucht erop helemaal niks erop uh, je denkt van, van oh ik heb een liedje gemaakt dus nu kom ik op de radio nou zo werkt het helaas in nee, de, nee, de muziekwereld nee, ja. niet nee. maar ja en, uh, al doen en al gaan de weg uh, leren en zo langzamerhand zijn we lekker aan het bouwen en het gaat ondertussen uh, ja heel erg fijn heel erg leuk heel erg goed dus een trots. ja want ik heb hier ook uh, het nummer uh, geluk geluk uh, eigenlijk na zomerson hebben we natuurlijk Kom Weer Bij Mij uitgebracht. Ja. En dat is eigenlijk een plaat geweest uh, ja, die de radio's dus opgepakt heeft. Ja. En vanaf toen is het eigenlijk allemaal een beetje begonnen. Ja, het, ja, het heeft ook een, uh, toch al een, een beetje feest. Uh. Er zit een inderdaad, ja. uh, Kom Weer Bij Mij zit, uh, zit ook uh, ja, een lekker, lekker deuntje. Ja, klopt. Ik, ik bedoel... Uh... Een leuke clip, een mooie clip die we erbij gemaakt hebben. Ja, nou, ja, dat vond ik van de zomerzon ook eigenlijk. Ja, we hebben hier op het strand natuurlijk ja, uh, ja, ja, ja, ja. opgenomen. Ja, ook maar, super dankbaar. Maar, ja, maar dat was ook... een. Ja, het is een lekker vrolijk zomersliedje. Heerlijk clip. Lekker voor een, de winterdagen ja. als het sneeuwt. Met een beetje warm. Ja, nou, Samen met je graagje nou, dan lekker dansen. <laughs> hey, um, zullen we die dan maar doen? Kom weer bij mij. Lijkt mij helemaal ja. gek. Hartstikke leuk. Dan, eh, dan slaan we geluk even over. Dan doen we daarna geluk. Dan doen we het do gelukkig. <laughs> Oké. Okay, ik ben gelukkig. gelukkig. Kom weer bij mij. Als het je spijt. Kom dan bij mij. Of ben ik je kwijt. Kom dus bij mij. Is er nog liefde of is het voorbij? Kom weer bij mij.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 als het je spijt, het dan of ben ik je kwijt, is er nog liefde of is het voorbij?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 als het je spijt, of ben ik je kwijt, is er nog liefde of is het voorbij? terug bij mij. Mike Daan hier in de studio aanwezig aan de tolweg Tina. En dat allemaal op die 106.9. 104.5. Ja, ja. Heel eind moeten rijden vandaag. Ja. Een <laughs> kilometer of uh, tig. Uh, ja, ja ei, nee, dan ik, 100. Ik, ik, zeker. Ja, Ik bedoel, een aardige rit afgelegd. Ja. ja. Nee, ik denk, mijn nee, marines maar die rijdt wel. Maar die dacht, uh, bekijk hem uh, maar, maar ja, vandaag. Die maar die zit, wel in zit erbij in de rijden. Ja, dacht ik al. <laughs> een de, de, dekentje erbij. Ja. ja. Hey, uh, ja, kom weer bij mij, dat was ook uh, een geweldig hit. Ja, dat is eigenlijk nogmaals uh, de eerste zelfgeschreven single dus, die, we, die we gemaakt hebben. En daar is het eigenlijk allemaal mee begonnen. Regio Held geweest, uh, natuurlijk bij Radio NL. Uh, ja. ja. Gewoon top. En vanaf ja. dat moment uh, is het eigenlijk alleen maar lekker in de lift gegaan allemaal. Ja, ja want je bent ook uh, regelmatig te vinden in Spanje. Ja het, ja, het zijn de kerstjes op de taart. Hè. Het, <laughs> ja, nou, het is ja, natuurlijk ja. ook de promo die we zeker uh, gedaan hebben. En ja. hoe mooi is het als je gewoon eens in de zoveel tijd eventjes lekker... Uh, een weekje eventjes Spanje ja. en daar je optredens mag doen voor, ja. de, voor het publiek. Ja, dankbaar. Er ja, was, was ook nog iets van uh, Turkije, toch? Of? Turkije zijn we geweest. We zijn uh, Spanje zijn we geweest. Uh, nou, meerdere keren Spanje. Ja. Maar, ja, vorig jaar, uh, ik geloof wel een keer of zes. Ja dus dat ben je niet door de mensen ja, dat uh, en uh, dan... dit kleurtje is het eindresultaat <laughs> ah, gelukkig maar ik, ik op, heb altijd dat gelukkig gaauw, he? ik ga naar Spanje en het is <laughs> min drie Hagel regen windstormen nou ja, ja ik weet niet uh, is, is het erger dan hier of? nou ik zat toen uh, straks eventjes filmpjes te kijken van uh, de hele boulevards die uh, met 8 meter hoge golven weggevaagd zijn dus nou. Dan is het was net op tijd weg. <laughs> ja, we zijn eigenlijk net weer een week, ja, een week terug. Nou, nou ja, dan ben je eigenlijk al een narigheid voor. Dat is dus. <laughs> hey, Nou ja, dan komen we aan op bij, bij geluk. Ja, dat, zelf toch vind ik uh, een van de mooiste singles die ik tot nu toe gemaakt heb. Ik ben, uh, het is ten eerste een heel gevoelig liedje. Hij zit in een lekker jasje. En ja, ik luister gewoon helemaal niet graag naar mezelf. Dat is gewoon omdat je je eigen nou. stem herkent. Ik weet niet wat het is, maar het is gewoon heel raar. Mm, ja, maar dat, dat geldt voor iedereen. Maar ik vind dat als, ik, als ik mezelf terughoor, dan denk ik van. Oh, ja, doe maar niet. Nou, dat, is, nou, dat is misschien iets tussen je oren gewoon. Ja, ik goede radio-stem. Nee, maar ik weet niet wat het is. Ja, het zal iets inderdaad ik zijn. Ik denk wat, dat uh, het tussen, de, tussen je, je de oren zonai, zit. Ja. Dat dus. Ja. Maar in ieder geval, die uh, geluk. Ja. Uh, de, zelf vind ik hem tot nu toe nog steeds de mooiste, mooiste single die ik gemaakt heb. Ik heb er nog een, we gaan hem waarschijnlijk komen met een hele leuke remix ervan. Dus. Uh, van de zomer, of? Nou, op het album waar we mee bezig zijn. Oké. Okay. Dus dat. Uh, ja. komen, komen we er zo op terug? We zijn hard aan het werk ervoor. Maaike. Maar ik ben uh, ja, dankbaar voor deze plaat. Echt uh, gewoon geweldig. En hij wordt ook goed opgepakt nog steeds. Ja. Iedereen zingt hem uit uh, volle borst mee. En wij, dat... gaan, wij gaan hem gewoon draaien. Nou, ik zat achterop. Ik denk, jij gaat hem mee zingen. <laughs> Ook al weet ik de weg, weet ik wat ik nu heb. Soms verdwaal ik nog steeds... Met tranen en pijn voel ik me eenzaam en klein. Ik begrijp niet waarom. Hoe diep het nou kan zijn, is wat een foutje dan wel leert. Vaak gevallen en opgestaan. Nu sta je dicht bij mij, dat is wat me motiveert. Het tot diep geluk is wat ik Mijn grootste verlies, nooit is het goed genoeg Altijd streven naar meer, dat is mijn grootste leer Spijt komt altijd te laat Hoe diep het ook kan zijn, is wat een foutje dan wel leert. Te vaak gevallen en opgestaan Nu sta je dicht bij mij het is wat me motiveert. Het totiem geluk is wat ik nooit meer. waar ik ja. naar zoek met jou. Maar niet met jou, hè? Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Gelukkig nee, maar. Gelukkig maar, <laughs> inderdaad. Hé, <laughs> hey, uh, ja. Heerlijke plaat. Dankjewel. En, uh, kijk hoor. We moeten zo ook nog eventjes bellen. Uh, ik heb uh, een, een nummer klaar staan. En uh, ja, ik weet alweer hoe laat het is. <laughs> ja, nou ja. Typisch een liedje geschreven op mijn live natuurlijk. Ik weet alweer hoe laat het is. Uh, ik, hou, ik, ben, ja, ik ben echt wat dat betreft een begonner Ik ben een gezelligheidsmens, ik ben een mensenmens. En je weet zelf... Uh, ik zit toevallig dus straks van Jochem Meijer zit ik een filmpje te kijken. Nou, nog eentje nog. Eentje nog. Maar dat is met alles in ja, mijn ja, leven. Ja, ja. Ja. Als iets leuk, gezellig is... Uh, dat geldt voor een liedje, dat geldt voor een drankje. Gewoon dat, dat, gezellig. Dat, ja, dat is Mike. Ja, en dan, uh, nog eentje nog? Ja, en dan weet je alweer weet hoe laat je, het is. Alweer hoe laat het is. <laughs> dan weet je aan het einde inderdaad hoe laat het is, he? dat is wel de, inderdaad de insteek uh, die dus, uh, nou. van het liedje. Ja, en en heel leuk, het leuke van dit liedje is ook nu dat. Uh, hij is ook gekofferd nu. M, ja? Ik, ik, nee, ik weet het niet uh, door wie, maar. Um, hoe heet hij nou? nou? Nou, wat zei ik nou vanmiddag? Ja. En die staat momenteel in de top 30 met het plaatje. Dus... Kom, kom straks. Ja, daar kom, ga, kom ik zeker op terug. Dat, uh... hey, hey, maar uh, je, net vertelde je dat, uh, dat je bezig was met een, uh, met een album. Ja, klopt ook. En, uh... Nou ja, sowieso uh, wat bestaande nummers natuurlijk. Uh, de, ik denk de mooiste liedjes die ik tot nu toe gemaakt heb. En uh, er komt zeker weer een heleboel nieuw werk op. ja. Wat, uh, wat zelfgeschreven materiaal. Uh, wat uh, door Mario zelf een uh, single die uh, Mario dus voor me gemaakt heeft. Waar ik heel erg benieuwd naar ben nog niks gehoord heb. Maar uh, nou, we hebben de zomerplaat die hebben we natuurlijk al klaar liggen. Dus één uh, e ja. deze dagen gaan we ook weer de studio in om uh, volgas op te nemen. Ja, maar de, de uh, cd, de album komt uit uh, eerst ja, of ga je eerst nog een single maken? Nou ja, meestal als je, als je dus een, een album ah. uitbrengt, kom je altijd de ja, album ja, met een single ook uit. Nee, we rooien. hoor. Ja <laughs> hoor, we rooien. gezellig. Ja, ah, mijn lieve vriendje. Ja, ja, ja. ja. Dag vriend. Dag rooie. Nee, maar als je dus met een... Uh, dan kom je altijd met een single uit. En, en ik ga jullie gewoon verrassen. We gaan een hoop mooie dingen doen. Ik heb altijd gezegd, ik wil ook uh, natuurlijk ballads zingen. Ja. En dat, dat, ja, daar gaan we gewoon voor. Nou, nou, nou, Die komen er zeker op te staan. En beide, beide leg jou wel. Zowel de ballets als... Uh, ja. nou, ik hou de, gewoon de, van de, muziek. De, ik de, kan de tempo's laten we het zo zeggen. Ik hou er heel erg van om uh, ja, een stukje gevoel in je muziek te leggen. Ja, nou, maar beide... ja Dankjewel, dat doen is we hard als best is voor. Zo. Ja, we gaan hem draaien. Helemaal ik weet alweer hoe laat het is. Nou, ik nog niet, maar... Nee. <laughs> Spiel ik alleen maar ja, ik Mijn ogen zijn op jou gericht. Tot even en ik zwijg, Geef toe aan je gebaar. Jij laat me maar sneller slaan. Zal ik me voor jou? Zal ik nog voor jou? Dat is, nou, hoe laat ja. is het ondertussen? Ja, ondertussen is het half zes. Dus <laughs> <laughs> hey, en ja, ook een lekker plaatje. Net wat ik zei. Je hebt de bellets, je hebt de uptempos. Ja, dat leg je allebei. Een Beetje en, en, opzwepend en, deze, toch lekker... Uh... Ja, maar ja, dat is met geluk ook. Ja. Eigen, eigenlijk ook een beetje... Een, er zit wel een, een, inderdaad een uh, lekker ja. deuntje in. ja. Nou ja, de album hebben we het eigenlijk al over gehad. Ja. Je gaat ons verrassen. Volgas, uh, ja. aan de gang. Zijn Zijn we al... nou, ik dacht dat de titel Volgas werd. Maar... Nou, dat is misschien wel een leuk idee. Ja, nou, ja. Fred gaat volgas. Ja, ja, volgas. Hey, en uh, ja, ik, ik heb hier nog een nummer staan. Jij en ik. Ja, nou, geschreven natuurlijk door uh, Anita. Anita Dane. ja. Uh, het, het is eigenlijk zo gekomen dat uh, nou, ze op een dag uh, heeft gezegd van Mike, hè, luister hier eens naar, ik heb een leuk deuntje en wat vind je ervan? Dus ik heb uh, eigenlijk heel eigenwijs niet eerst dat uh, deuntje geluisterd en de, alleen de tekst even gelezen. En toen dacht ik echt van hoe, hoe ga ik dit nou doen? Wat, wat is hier de bedoeling van? Ja. En toen liet ze het deuntje horen wat ze in haar hoofd had. En toen dacht ik van, ja, dit is lekker, dit is weer wat anders. Het is uh, gewoon lekker poppie, lekker, uh, ja, een uh, gewoon pop. Ja. En ik denk, uh, nou, zo gezegd, zo gedaan, naar Mario gestuurd. En die stuurde me dus weer de demo op. En toen dacht ik van, ja, dat is eigenlijk wel een heel, een heel leuk idee. Ja. Eigenlijk een beetje gebaseerd op uh, Ying en Yang. <lacht> jij en ik. Ja, jij en, en ik, Ying uh, young, ja. Na nee, Yin Yang. Dus alle nee, tegen, ik vind het een leuke vergelijking. Ja, ja. Daar is zo is hij eigenlijk ook geschreven. Ja. Dus uh, nou, opgenomen in de studio. En het is geworden wat het, wat het nu is. Ook ja. een plaat die het eigenlijk uh, super goed opgepakt werd. Ja. En ook lekker uh, meegezongen werd door uh, de fans en het publiek. Dus dat, uh, even een leuk rustig stukje erin. Waar je lekker uh, dus even goed even, nog een sfeertje ja. mee kan ja, opbouwen. Ja. ja, top. Blij mee. Heel erg blij mee gaan draaien. Dankjewel. Wat er ook zal zijn, jij vond me altijd op Hoe verschillend we zijn. Jij vult me altijd aan Met een hele grote lach of traag Twijfel niet of ik naast je zal staan, Wat er ook gebeurt of komen gaat Het zijn nog zomer en winter ...mijn vader We zijn als ruimte en tijd. Net als lichaam en geest. We zijn als donker en licht. Als zwart en wit. Je zit in mijn hart. Jij en ik zijn als zee. Het mooiste op aarde...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 Zee. Wij zijn als zomer en winter, als de zon en maan. Wij zijn warm en koud als dag. Volg je mijn baan? Jij en ik. Ja, Jing en jang Ja, wij dus. Ja, wij. <laughs> Jij en ik. Hé, hey, um, ja. Ook een lekkere plaat natuurlijk. Ja, weer wel heel wat anders natuurlijk. Dit is ook een nummer die op de, op de album komt? Ja, dat is ja. zeker wel een plaat die ik erop ga zetten, ja. Ah, oké. Okay. En het is toch bij mij zo. Ik er gewoon... Ja, een hoop artiesten. Die hebben natuurlijk altijd wat herkenbaars. En ik ben gewoon zo... Bij mij weet je gewoon nooit wat er weer uitkomt. Nou ja... Dat het is, is eigenlijk, weer... uh, ieder plaatje is wel weer anders. Ja, het, het is eigenlijk altijd verrassend. In, uh, ook, voor, ook naar jou toe, zeg maar. Voor mezelf. Maar ja. dat is ja. ook de reden waarom ik puur muziek maak. Want ik doe het ook echt voor mezelf. Ik ja. wil ook echt de dingen doen die ik leuk vind. Ja, nee, dat is duidelijk. En, en, dat, anders, uh, uh, ik ben alleen, en het wordt gewoon goed opgepakt. Daar ben ja. ik gewoon heel dankbaar voor. En oh, jij en ik. Ja, ja. Daarna hebben we eigenlijk, uh, als ik jou vergeef volgens mij. Als ik jou vergeef, ja. Een koffer en, van uh, Kroeg, André Kroeg, Haas. En, Kroeg, uh, natuurlijk, een met En uh, hij is, nou, ik geloof al, al twintig keer gekofferd door iedereen. En ik, ik heb eigenlijk geen idee. Het is altijd een favoriet liedje van me geweest. van André Haas zelf. Dus ik uh, besloot om een koffer te maken. Ja. En iedereen zegt: nee, nee, moet je niet doen. Want hij is al honderd keer gekofferd. Maar uh, eigenwijs, zoals ik ben natuurlijk. Uh, toch doen. En een super groot succes, want uh, ik hoorde hem gisteren nog voorbij komen op de radio. We hebben gewoon een jaar lang op één single kunnen teren, terwijl ik uh, momenten heb gehad dat ik gewoon drie singles in een jaar uitbracht. Ja. En nu, ik heb het, sinds die plaat, ik heb het nog nooit zo druk gehad. Nou, ja, mooi toch? Ja, geweldig. geweldig. Ja, daar, daar, daar doe je het voor. Collega's die uh, door het hele land ook uh, de single dus zingen, dat is helemaal dankbaar. Daar ja. ben ik uh, super blij mee. Nee. Ja, mooier kan je het niet hebben. Ik denk het ook niet. Als ik jou vergeef. <laughs> Mike Dana. als ik jou vergeef. Dat feest met u. Op de hoek van de straat sta je in het velle licht. Met je haar door de war een verlopen gezicht. beter is, weet ik niet. Maar. <laughs> Als ik je overgeef, Mike Dani hier ja, ja, aanwezig ja. in de studio op de Tolweg. Tina in Zandvoort. Nou ja, gewoon uh, knaller. Hij doet het gewoon supergoed. Lekker dit ja. Echt, ik uh, uh, denk ook tot nu toe de beste single die we gemaakt hebben. Qua, qua het beluisteren, het, het streamen, uh, YouTube, uh, alles. Nou, maar goed. Uh, dief in mijn hart, uh, ja. Die gaan we eroverheen. Ik wou net zeggen. niet van uh... doen. Ik heb gezegd, we gaan vol promoten ja. door het hele land heen. Ik ja. ben, uh, ben er super blij mee, ik ben er apen trots op. Uh, de optreiders, iedereen zingt er maar het volle borst mee. Ja. Rinus maakte er zelfs een dansje op. Nou, als, nou, gaat als dansen, Rien... dan... <laughs> Ja, Dat dacht ik al. Dat zegt, dat zegt wat hoor. <laughs> hij, hij, is, hij, hij is er stil van. Hij is er een, een beetje verlegen van. is niet een Parijs, een beetje verlegen aangelegd. Er is nog wel een bericht. En ja, die moet ik altijd standaard inderdaad op de optreden zingen. Ja, ik weet welke je bedoelt. Hey, maar, uh, oh, wat ik maar. Mijn moeder thuisgebleven. Ja, ja, ja, ja. dus een beetje uit de Jordaan. Uh. Ja. Ja, ja, ja, ja. Had hij ook beter kunnen doen, hoor. Bij zijn moeder blijven wonen. Ja. Ja, het geld haast voor iedereen, denk ik. Ja, nou ja. ja, ja. Ik ja, heb het ja, prima ja. naar mijn zin. Uh. Dat plukkie. Ja. Dat plukkie. Er zit er weer een plukkie. Ja, heeft uh, weer een plukkie. Uh, hij, uh, hij, hij, hij, hij is een hij, is gegroeid. Ik heb er dit twee haren bij. Het werkt wel. Kijk eens. Nou, ze Het gegroeid gewoon als kool. Nou, Daar hebben ze ook nog een nummer van, hè? He? Ik heb drie haren op mijn borst. Ik ben een beer. <coughs> Ken je die? Nee. Zing oh. hem eens. <coughs> nou, doen we maar niet. <coughs> hey, maar uh, even terug te komen <coughs> diep in mijn hart. <coughs> ja, eh... De, eigenlijk de enige wat iedereen in het origineel van André Hazes is, dat is hij dus niet. Hij is eigenlijk alleen, uh, hij is van Tante Leen. En hij is gekofferd door André Hazes, die er heel veel succes mee heeft gehad. Ja. En ik wilde nog één keer uh, een plaat van Hazes doen. Ik heb altijd gezegd, ik wilde twee doen. Nou, dit is dus de tweede. Ja. Maar dan wil ik wel dat er eentje is die nooit, maar ook nooit door iemand gekofferd is. Nou, eigenlijk aan het zoeken geraakt op internet. En ik kreeg van een hele goede vriend en super fijne collega een tip. En die zei, dus Ben Valkenburg dan. En die zegt tegen mij, hij zegt, Mike, weet je welk nummer je nou eens moet kofferen? Hij zegt, ik heb er al zo lang over nagedacht. En ik gun het je gewoon, dus dat idee. Ja. Dus daar ben ik al heel dankbaar voor. Dat vind ik gewoon mooi als je in de muziek, dus met collega's, dat ze je ook dingen gunnen. Want het is ja. anders, wel eens anders in de muziek. Ja, dan uh, ga je ineens trouwen zonder dat je eigenlijk weet uh, ja, wat nee, het is. Ja dat, <laughs> ja, dat is ook buiten de muziek. Dat moet je helemaal niet... Kijk, ze kennen buiten beter van je lullen. Ja, ja, ja. toch Nee, maar dat bedoel ik maar. Ik, uh, of over je fiets. Uh, over je mee, daar daar en, was dus ook nog eentje mee. Ja. Uh, ja. <laughs> <laughs> maar die, die gunde het me dus. En hij zegt... Uh, dus ik heb dat naar Mario gestuurd. Dus uh, Mario Veldman, waar ik alle producties... Tot, vanaf kom weer bij mij tot nu al mee doe. Ja. En er super tevreden over ben. Uh, nou, die is er een lekker bandje van gemaakt. En die stuurde het me op. En ik dacht, ja, dat gaan we doen, dat gaan we doen. Ja. En nou, toen kreeg ik eigenaar dat we hem hadden ingezongen. Toen was ik ook zo verkouden. En toen heb ik nooit bij Mario dat ik... Uh, ik kreeg hem opgestuurd. Ik dacht, nee, dit gaan we niet doen. Dit gaat hem niet, gewoon niet worden. Dus toen ben ik eigenlijk... Uh, want ik had hem s'morgens opgenomen. En uh, ik dacht van, nou, oh, het staat er wel lekker op. En toen ik kwam, kreeg ik eigenlijk de, de demo binnen en toen dacht ik van nee. Dus uh, ik Mario gebeld, ja, hij zegt ja we wisten dat je niet lekker was en uh, dit, meer kan ik er niet van maken. Nee. Ik zeg nou wat we dan doen, ik zei, dan duiken we nog één avondje de studio in. En dan gaan we hem gewoon vol gas over doen, alleen dan wel hoe het moet. Ja. En dat hebben we gedaan en daar ben ik echt zo dankbaar voor dat ik het gedaan heb. En ja dit is het resultaat geworden. Wat, ja. Uh, ja, ja ik bedoel als je niet tevreden bent ja... Ja. Nou ja, niet tevreden. Het lag gewoon puur bij mezelf. Ik was gewoon hartstikke verkouden op dat moment. Ja. En je wil door je enthousiasme... wil je toch... Ja, doorzetten. ja. Maar dat werkt gewoon niet. Ja. Dat moet je gewoon niet doen. Dus dat is weer een wijze les die ik geleerd heb. Als het niet gaat, gaat het gewoon niet. niet en dan doen. moet je gewoon stoppen. Kijk naar Tino, <laughs> wat hij uh, wat op zijn concert moet doen. ja. ja. En want, uh, ik waardeer heel erg dat hij dan op dat moment er wel staat. En toch uh, zijn fans wil geven wat ze van hem praten. Ja, ja uh, het is niet alleen Tino. Want we hebben ook nog Mart Hooggaan. Ja, natuurlijk tuurlijk. de stemprobleem ja, momenteel. Ja, ja, ook, en dat, uh, dat, dat, dat krijgen we allemaal mee te kampen. Dat ja, is gewoon oververmoeid. En, uh, ja. en de passie en de liefde voor je vak. Ja. En voor je muziek. Want je wil heel graag. Ik, ik ja. doe het met zoveel liefde. En als je dan echt een keertje af moet zeggen, dan negen uh, ja, van de tien keer dan krijg je een trap in je rug. Ja. Dus dan kan je maar beter denken van, ik ga er staan. En, maar dan krijg je ook een trap in je rug. Dus wanneer doe je het goed? Nee, nee. Nou ja. ja, trap wil ik niet Ik denk dat ze nee, meer, meer, meer eerbied hebben inderdaad. Ja. Commentaar heb je inderdaad altijd. Maar ik denk dat ze meer respect voor je hebben als je daar staat. Ja. En je zegt van, jongens, eh, net zoals Tino heeft gedaan. Hè, jongens, dat gaat niet meer. Nee, ja, maar ja, dus, dan kreeg ik ook tot weer... Tot de volgende keer. Zag ik zag weer de, andere dingen uh, op ja. Facebook. Ik van, ja, ik ben helemaal speciaal naar de kapper <coughs> geweest. Dan moet ik de volgende keer weer opnieuw naar de kapper. En ja, dat krijg je dan weer. Dus het is ja. het is nooit goed. Nou ja, ik bedoel... Uh, dus je moet gewoon altijd maar fit zijn. Maar ja, ja hoe gaan we dat doen? Dat is uh, net zoiets als... Uh, moeder is altijd voor, uh, <coughs> voor de kinderen. Hè? Vader is altijd ziek op bed. <laughs> ja. <coughs> zoiets, toch? Nou, maar dat is wel, kom op even zeggen. Als wij <coughs> ja. ziek zijn, zijn we gewoon echt ziek. Ja, zo is het wel. Maar ja, als ik het zeg, de geloof is het me niet. Dus. Ik voel me altijd zo verschrikkelijk. Ik kan altijd wel huilen als ik zo ziek ben. Dan denk ik van, hoe doet de vrijdag nou? Die, die gaan altijd maar door. Daar heb ik zoveel ja. respect voor. Ja. Nou, maar soms, die, die soms voelen soms zich inderdaad. gewoon niet zo ziek ja. Ja. Ja. als dat wij ons voelen. Ja, of ze kunnen meer hebben. We gaan het draaien. Diep in mijn hart. Dat had je net moeten doen al. Schakel maar in. Kom maar op. Het is triest om hier te lopen in de regen Hoe vaak liep ik met jou door deze straat Jij was toen nog zo jong en zo verlegen We spraken over trouwen, vroeg of laat Je zei dat ik op jou moest blijven wachten Dat deed ik ook, maar jij deed mij niet trouw Diep in mijn hart Jij ja, bent te jong voor mij het straks gaat, is het te laat, Nu ben jij een vrouw die lacht tegen het leven. Je mag vrienden die ik onbewust ook haat. Ik zal mezelf dit nooit kunnen vergeven. Het is nu alsof die liefde niet bestaat. In ben to the law. Ja. Heerlijk, ja. Ja, zoals ik al zei natuurlijk, uh, nou, hij zit mee te kijken, mijn lief vriendje, Ben Valkenburg. Ja. Uh, het idee, en die gunnen het me. Dus Benny bij deze. Ja. Ben je super... Ik hier, uh, super dankbaar. Ja, en... Uh, m, ja, ja we fantastisch. Je hebt zelf natuurlijk, met, ja. uh, met trots op jou. Ja. Dat is en en ook een uh, feestnummer, hè? Ja, het to ja. is geworden. Het is een origineel natuurlijk van uh, Wesley Bronkhorst. Ja. En dat heb je in een nieuw jasje, zoals ik alle liedjes die hij doet natuurlijk in een nieuw jasje steekt. En elk nummer wat hij maakt, ja, het is gewoon fantastisch. Ja. Hij snapt het. Eh, dus ik, ik ben hem super dankbaar, uh, Ben. Ja, en, uh, ik heb, uh, in ieder geval Ben heb ik uh, Klaas dan. Met? Dat sowieso. Met uh, trots op jou natuurlijk. Nou, De Crew Draai hem voor mijn hey. lieve vriendje. Live op Zandvoort FM. Dan gaan we dat doen. Want, uh, ja, we zitten nog net, uh, net voor zessen. Dus, ah, dan ja, doen we de dat, lange dat, versie dat, van hem. <laughs> of de <laughs> levensmedley. Ja, alles, alles kan. Nou, Daar is hij dan. Ben en van Geburgen. Ben hier aan de radio. Op Vergeet het soms te zeggen, dan dus doe ik het na Ben trots op jou, drie woorden die vertellen dat ik van je hou Zoveel van jou, zo trots op jou In alles wat je doet, geniet ik zo van jou Heel trots op jou En lukt het even niet, dan doet het wel voor jou John. ja, Elke ja. Truiden zingen. ja, het is gewoon een fantastische plaat. Ja, trots op jou. Van, Dankjewel. Van, van, van, van, van, ja, dat, dat zou we zelf zo, <laughs> <tuurlijk. laughs> Je zit diep in mijn hart. Ja, ja, ja, ja. Ik, ik vergeef je. <laughs> ja, ik weet alweer weer later. Ja, jij en ik, ja. Heb hey. jij geluk? Oh, oh, wat een geluk. <laughs> hey, um, ja. We, we gaan, uh, we gaan naar het einde toe. We gaan naar en 6 uur, uur. Jezus, ja, dat is nog nooit zo snel gegaan hier. Hoi, nee, nou, ja. hij <laughs> hey, nee, was heel leuk, super, super, super leuk daar ja, ik, ik, zijn. Ik, ik hoop in ieder geval, uh, ja, dat, uh, en dat met het album we je eigenlijk weer terug zien hier. Nou nee, nee, ik zou en, zeggen en met de nieuwe single uh, Dennis, natuurlijk. Altijd. Weet, Dennis, je weet het, Dennis, daar heb je contact mee altijd. En, uh, hij bepaalt. Ja. En jij. Als ik mag zijn, dan ben ik hier al ja, uit. En als jij er wil zijn, dan ja, dat is het ook leuk. Ja, nou, ik, ik ga niet meer weg. Nee, okay. Ik weet weer hoe laat het is. Ja. Nou, in ieder geval bedankt voor jouw komst hier naartoe. Ja, tuurlijk, superleuk. Dank je wel voor de ja. uitnodiging en uh, voor je tijd. En voor de promotie van ja. de nieuwe single natuurlijk. Ja, nou ja, dit is het nummer wat je nu hoort. Dat uh, heb ik heel vaak gedraaid. En dan moet je met doorgaan, maar wel op voor te Want daar heb ik wat aan. <laughs> ja, nou, nee, dat moeten mensen doen natuurlijk. Hè? Ja, nee, nee. wat ik zeg... Uh, ook, ook de rest van de nummers natuurlijk. Lijkt me te gek. Ja. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. Veel succes. Wel, en uh, ja, Blij mee. Fijne avond nog. Tot en weekend. En allemaal heel veel luisterplezier. Hoi. Hoi, En een fijn weekend natuurlijk. En ik zou zeggen, tot zo in de tweede uur van Entertainment for You.